De spits van Chelsea, Didier Drogba, wordt lid van de waarheids- en verzoeningscommissie in zijn vaderland Ivoorkust. Die commissie moet de bevolkingsgroepen verzoenen die na de verkiezingen in november vorig jaar in een burgeroorlog verzeild raakten, met 3000 doden als gevolg. De waarheidscommissie moet lijken op de commissie die in Zuid-Afrika zijn werk deed na de apartheid. Het Nederlands elftal heeft de EK-kwalificatiewedstrijd tegen San Marino met een recordscore gewonnen. De nummer 1 van de wereld versloeg in Eindhoven de hekkensluiter van de FIFA-ranglijst met 11-0. Na een vliegende start stond het na iets meer dan een kwartier al 3-0. Dat was ook de ruststand. De doelpuntenmakers waren Dirk Kuyt, John Heitinga, tweemaal Wesley Sneijder, tweemaal Klaas-Jan Huntelaar, viermaal Robin van Persie en debutant Georgino Wijnaldem maakte het elfde doelpunt tegen San Marino.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 in my Bye. On the end of the sofa I'll be your man